12 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Willem Schoonen stopt als hoofdredacteur van Trouw. Hij vertelt zometeen bij ons waarom. Verder een Mediaforum met Katrien Keil en Paul van der Lucht. En nu het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. Goedemiddag. Politiek Den Haag bereidt zich voor op algemene beschouwingen. Rusland wil actievoerders van Greenpeace vervolgen wegens piraterij. En wapeninspecteurs van de VN gaan morgen terug naar Syrië. Het is bewolkt. Vooral in het zuiden is er van tijd tot tijd zon. Het wordt 17 tot 21 graden. En morgen in het uiterste noorden wat regen. Verder is het ook weer bewolkt en in het zuiden wat zon. En namorgen komt er wat vaker zon. Tot het weekend is het meest droog en het wordt 16 tot 19 graden. En in Den Haag worden het spannende dagen. Aan de ene kant staat het kabinet met zijn miljoenennota... waarvoor niet voldoende steun is. Aan de andere kant staan dan vier oppositiepartijen... die steun kunnen geven, maar dan ook allemaal hun eigen wensen hebben... en hun eigen tegenbegroting. Wilma Borgman in Den Haag. Morgen gaat het allemaal beginnen. Is het een beetje duidelijk wat er gaat gebeuren morgen? Nou eigenlijk niet, want uh, kijk maar naar wat er sinds vanochtend ligt. Uh, er ligt een begroting van het kabinet met 6 miljard aan extra bezuinigingen volgend jaar. Daar is niet zomaar een meerderheid voor. Ik hoorde Hans Pekman, de voorzitter van de Partij van de Arbeid, net bij de collega's van de VARA zeggen. Daar trekken we ons niks van aan. We laten ons niet gek maken. Nou reken maar dat er vanuit het kabinet wel degelijk heel goed wordt gekeken naar uh, waar wel een meerderheid voor zou zijn en wat de die andere partijen willen. Uh, de partijen waar het kabinet nog wel wat steun van zou krijgen, uh, kunnen krijgen. Ik reken daar de PVV en de SP maar even niet bij... want die koersen allebei rechtstreeks aan op uh, nieuwe verkiezingen. Houden we over CDA, GroenLinks, D66, ChristenUnie. Nou, CDA en GroenLinks kwamen gisteren met hun alternatieven. Het CDA wil vooral lastenverlaging, maar ook lagere toeslagen. Uh, GroenLinks wil die 6 miljard helemaal niet bezuinigen. In plaats daarvan minder belasting op arbeid... en meer belasting op milieuvervuiling. En vanochtend kwamen dan Christiunie en D66 met hun plannen. Ook die twee partijen willen de belastingen verlagen... zegt D66-leider Pechtold. Ik denk dat het heel erg belangrijk is... en dat merk je ook rond al dat vertrouwen... en, en, en de consumentenbestedingen... dat mensen gewoon iets meer ruimte volgend jaar... in de portemonnee hebben. Ja. En dat we vooral werk creëren. En dat doen we met de plannen van D66. Ja, D66 wil 4 miljard bezuinigen. 2 miljard dus minder dan het kabinet. En dat is heel opvallend als je bedenkt... dat zij als pro-Europese partij... daarmee niet de Europese normen halen uh, volgend jaar. En de ChristenUnie haalt ook die 6 miljard niet van het kabinet... want zij vinden... 3 miljard genoeg. Luister maar naar Aris Lop.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 overkort in zijn eigen begrotingsgelijk blijven hangen. Zei Aron van de ChristenUnie, ze willen dus eigenlijk allemaal wat anders... maar wat ze bindt, deze vier, is dat ze allemaal willen... dat het kabinet uh, minder aan lastenverzwaring doet... dan in de miljoenennota nog staat. En uh, ja, die, die voor... wat willen die vier partijen nou concreet zien van het kabinet? Ja, als het kabinet nog iets overeind wil houden van de eigen ambities... dan zullen ze moeten bewegen, zoals dat in de politiek heet. Ze zullen ergens een prijs moeten betalen voor de steun... die ze van welke partij dan ook krijgen. Een uitgestoken hand alleen is niet voldoende. Daar moet ook echt iets in zitten. De oppositie wil de eisen ingewilligd zien. En uh, voor Aris Slob van de ChristenUnie is het heel belangrijk... dat de premier, dat Mark Rutte zelf dus, daar een rol...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 En uh, ja, hij moet zich echt laten zien. Dit is voor hem een hele belangrijke week. Ja, een belangrijke week voor Mark Rutte, zegt Aris Lop, Maar ook voor hemzelf en voor de andere oppositiefractieleiders is het een belangrijke week. Want de vraag is niet alleen wat het kabinet wil laten vallen. De vraag is natuurlijk ook wat de oppositie wil laten vallen. En waar de oppositie bereid is om water bij de wijn te doen. Nou, daar gaan ze morgen en overmorgen over praten bij de Algemene Beschouwingen. Dus dat debat wordt heel spannend. Wilma Borgman in Den Haag. Rusland gaat alle bemanningsleden van het Greenpeace-schip Arctic Sunrise aanklagen. Onder hen zijn twee Nederlanders. En het schip is ondertussen aangekomen bij de Russische stad Moermansk. Correspondent David-Jan Godva, wat wordt die bemanningsleden eigenlijk ten laste gelegd? Um, er was uh, op dit moment nog niks te lastig gelegd. Er komt eerst een onderzoek door het onderzoekscomité, uh, zeg maar de Russische FBI. Uh, en dat onderzoek is gericht op piraterij. He, die die uh, uh, Greenpeace-activisten hebben vorige, vorige week geprobeerd om, een, uh, om op een uh, Russisch boorplatform te komen in de Barentszee. En dat beschouwen ze hier dus kennelijk als, uh, als piraterij. Een zwaar uh, vergrijp waar 15 jaar gevangenis op straat, uh, straf op staat in, uh, in Rusland. Dus ja, ik denk niet dat uh, de 30 bemantingen van de Arctic Sunrise zich heel erg prettig zullen voelen op dit moment. Nee, hoe zou het met ze gaan? Zijn ze al gearresteerd bijvoorbeeld? Nou ja, ze zijn. Kijk, dat schip is, is, is onder toezicht gesteld uh, toen ze onderweg waren. Uh, formeel zijn ze inderdaad gearresteerd. Ze zitten nog met z'n allen op het, uh, op het schip, hoewel het dus al uh, geankerd is in, uh, in Moermansk, een stad in, in uh, Noordwesten-Rusland. En daar zullen ze voorlopig wel even blijven. Advocaten hebben geëist dat ze onmiddellijk toegang tot hun uh, cliënten moeten hebben. Daar is nog geen sprake van. Rusland heeft wel gezegd dat uh, vertegenwoordigers van ambassades. Uh, er zijn 16 uh, verschillende op het schip, dat die het schip op kunnen om ja, de belangen van hun landgenoten te behartigen. Ja, en twee Nederlanders erbij. Het is ook een Nederlands schip. Hè? Nou, 15 jaar, zei je, voor piraterij. Gaat het nou echt zover komen, denk je? Ik denk het eerlijk gezegd niet. Ik moet echt een slag om de arm houden. Want uh, ja, actievoerders in Rusland worden hard aangepakt. Maar dit zijn 30 buitenlanders. Ik denk niet dat de Russen 30 buitenlanders voor 15 jaar de gevangenis in zullen sturen. Uh, wat ik vermoed is dat ze de komende dagen inderdaad wel vast zullen blijven zitten op dat schip. Dat ze ondervraagd zullen worden. Dat er de nodige druk uitge uitgeoefend zal worden. Maar dat er uiteindelijk een rechter zal zijn die zulke zware straffen voor zo'n zwaar vergrijp zal uh, uh, opleggen. Dat denk ik eerlijk gezegd niet. Correspondent David-Jan Godfoy. Op Twitter verschijnen berichten dat de militanten in het winkelcentrum in Kenia... nog altijd gijzelaars in handen hebben. Op een account dat mogelijk wordt gebruikt door de terreurbeweging Al-Shabaab... staat dat de strijders nog altijd stand houden. Ook zouden er nog talloze lijken in het winkelcentrum liggen. Maar het is niet te controleren of die tweet ook daadwerkelijk van Al-Shabaab is. Vanochtend werd gemeld dat Keniaanse veiligheidstroepen alle verdiepingen in handen hebben. En toch werden daarna opnieuw schoten en explosies gehoord. Bij die aanval van zaterdag, uh, die zaterdag begon, zijn meer dan 60 mensen omgekomen. Onder wie een Nederlandse vrouw. En zoals gezegd, het is dus steeds onduidelijk hoe de situatie in dat winkelcentrum is. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. De wapeninspecteurs van de Verenigde Naties vertrekken morgen naar Syrië... om hun onderzoek naar chemische wapens voor te zetten. Dat heeft de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken Ryabkov gezegd. Volgens hem gaan de inspecteurs ook andere incidenten onderzoeken... dan alleen die gifgasaanval op 21 augustus. Daar hadden de Russen om gevraagd. En verder zei Ryabkov dat de onderhandelingen met de Verenigde Staten... over de wijze waarop Syrië zijn chemische wapens... onder internationaal toezicht moet stellen, niet erg soepel verlopen. En hij is bang dat de Amerikanen... Een militaire actie tegen Syrië alleen maar hebben uitgesteld. De oplages van kranten en tijdschriften zijn opnieuw gedaald... in het tweede kwartaal van dit jaar. En dat blijkt uit de cijfers van oplagen in onderzoeksinstituut HOI. Ook wel hooi genoemd. Piet Bakker is mediadeskundige van de Hogeschool Utrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Gaat niet goed met de kranten, hè? Wat valt er het meest op? Nou, bij de kranten valt het vooral op dat de Telegraaf, zoals het heet, het lek nog steeds niet boven heeft. De Telegraaf verloor altijd al fors in de afgelopen twee jaar. En eigenlijk is het nog steeds het geval. Het is eigenlijk de grootste verliezer in Nederland. Het gaat over op jaarbasis om ongeveer 50.000 exemplaren. Dat is ja, soms 10% van de oplage. Dat is gigantisch. Ja, er zijn meer kranten die het niet zo goed, niet zo goed doen. Zijn er ook kranten die wel wat lichtpuntjes hebben? Nou, bijvoorbeeld Trouw en de voorstand doen het op papier uh, heel goed. En op papier bedoel ik in dit geval in print. Uh, dus die, die verkopen uh, uh, eigenlijk net zoveel als het jaar ervoor. Uh, de kranten van NRC Handelsblad, dus Handelsblad en Next... Uh, die doen het op papier een stuk minder, de verliezen fors... maar die verkopen wel vrij veel uh, digitale exemplaren. Dus die maken dat min of meer goed. En dat geldt eigenlijk ook voor het financieel dagblad. En dat is zo het patroon bij de landelijke bladen, bij de regionale bladen is het eigenlijk uh, ja uh, een behoorlijke daling over de hele linie. er zijn eigenlijk maar twee kranten, alleen het Perol en het, het Vriesdagblad, die een beetje winnen en de rest uh, verliest uh, behoorlijk tot fors uh, meer dan drie vijf procent uh, in sommige gevallen. dus uh, je zou kunnen zeggen dat het het is de laatste jaren daalt het altijd, maar het daalt dit jaar uh, harder dan de jaren daarvoor. ja, crisis misschien. Nou, de economische crisis heeft er ongetwijfeld mee te maken. Het is iets waar mensen ja, vrij makkelijk op kunnen bezuinigen. En het is ook iets waar mensen die beginnen en die een gezin stichten uh, niet zo gauw meer aan denken. Want het is meteen in één keer een behoorlijke uitgave. Dus die crisis uh, die doet zo uh, de, uh, deze kranten absoluut niet goed. En wat we niet eens zien is natuurlijk de advertentieoplagen of de advertentieinkomsten. Uh, die hebben er ook mee te maken. En die gaan ook uh, behoorlijk naar beneden. En dat zien we niet eens in die oplagen terug. Maar dat is dus een, ja, een dubbele klap voor uh, de meeste kranten, ja. Boe, ja. En de tijdschriften, uh, bijvoorbeeld uh, Sanoma. Want we horen ja. namen, uh, nieuwe revue, flair, viva. Dat zou misschien wel verdwijnen. Hoe is het met de tijdschriften? Nee, nou, ik heb speciaal even naar die tijdschriften van Sanoma gekeken. Vorig jaar, hè, op, op jaarbasis, verloren de tijdschriften zo'n uh, 8 à 9 procent. En ook dat jaar ervoor was het het geval. En eigenlijk geldt het voor deze titels zeker, maar dat zijn echt niet de, el de enige titels bij, bij Sanem. Maar vrijwel, de meeste titels uh, uh, hebben een behoorlijke oplagedaling voor de kiezer gekregen. Maar deze, deze, uh, deze drie heb ik nog even extra bekeken. Ja, dan gaat het inderdaad om uh, soms wel 10.000 extra Terwijl die oplage al niet zo erg hoog was. Uh, dus ik kan me voorstellen dat die, uh, zoals dat zo mooi heet tegenwoordig, genomineerd zijn uh, uh, om te verdwijnen. He, een, een niet al te hoge oplage plus een, plus een behoorlijke daling. En als je dan ook niet al te veel doet op de advertentiemarkt, dan heb je een serieus probleem. Het zijn moeilijke tijden. Meneer Bakker, mediadeskundige van de Hogeschool Utrecht. Dank u wel. Een man die in 2008 zijn moeder hielp met zelfdoding... hoeft waarschijnlijk niet de cel in. Het Openbaar Ministerie heeft een voorwaardelijke celstraf... van drie maanden geëist tegen Albert Heringa. Voorwaardelijk dus. Heringa legde vast hoe hij zijn 99-jarige stiefmoeder hielp bij zelfdoding. Door de inname van malariapillen, slaappillen en een anti-braakmiddel. Heringa maakte daar een documentaire van... die het tv programma Netwerk uitzond. En zo wilde die man het publieke debat aanzwengelen. Hulp bij zelfdoding, dat mag niet... In Nederland is strafbaar. Het Openbaar Ministerie spannen naar aanleiding van de documentaire... en rechtszaken aan tegen de man. Dan is het 12 minuten over 12. Eens even kijken. Edwin Gerritsen bij de ADW. Hoe is het op de weg? Er zijn twee ongelukken gebeurd. Daardoor staan er files. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht zijn twee rijstroken dicht bij Abkoude. En daardoor staat de file op de A9 Amstelveen richting Diemen... voor knooppunt 2 twee kilometer. De verbindingsweg naar de A2 richting Utrecht is daar dicht... Verkeer op de A9 kan beter omrijden vanaf eh, Badhoevedorp via de Ring van Amsterdam. Er is ook een ongeluk gebeurd op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Voor op de Hoogt staat drie kilometer, één rijstrook is daar dicht. Hoofdpunten van deze uitzending. Politiek Den Haag bereidt zich met tegenbegrotingen... en al voor op de algemene beschouwingen, die beginnen morgen. Rusland wil de actievoerders van Greenpeace vervolgen wegens piraterij. En de wapeninspecteurs van de VN gaan morgen terug naar Syrië.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 Kijk op projecta15.nl. Expert is jarig en viert dat met supersterre deals. Daarom geeft Expert morgen 20% korting op het Philips winkelassortiment Audio en Home Cinema. Dus alleen morgen bij Expert 20% korting exclusief op Philips Audio. Expert begrijpt het.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 Goedemiddag allemaal. Internetondernemer Danny Meek iets over de grote deal die tv's en de CBS en Twitter hebben gesloten. In het mediaforum presentatrice en columnist Katrine Kel en Paul van der Lucht, hij is de baas bij RTV Utrecht. En het gaat onder meer over de gijzeling in het winkelcentrum in Kenia. Voor de media lastig werk omdat er zoveel tegenstrijdige berichten de wereld in worden gestingerd. Of het winkelcentrum nu onder controle is of niet is volstrekt onduidelijk. Keniaanse troepen begonnen gisteren aan een derde aanval op de terroristen. Toen werd ook al gezegd dat het winkelcentrum volledig onder controle was. Maar daarvan bleek niets te kloppen. In de nationale nieuwsquiz zometeen. Anne van Soest en die komt uit Lex Mond. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media nieuws. Willem Schone stapt als hoofdredacteur van Trouw op. Uh, hij stopt daarmee. Dus sinds 1985 is hij verbonden aan deze krant. Zes jaar was hij daar, de hoofdredacteur, en hij is nu aan de telefoon. Willem, goedemiddag. Hallo. Vorig jaar nog werd trouw uitgeroepen tot European Newspaper: Newspaper of the Year. Ja. Yeah. Mooi Nederlandse term. De hoo-cijfers zijn bekend. Jullie laten een lichte stijging zien. En jij dacht toen, nou, het werk is wel klaar, tijd om op te stappen. Ja, precies. Ja. Nee, ja, nee <laughs> iedere cursusmanagement vertelt je dat je op het hoofdstuk moet weggaan. Hè? Dus, maar je, uh, is dat de ware reden? Nou, ja, nee, ik, ik heb gewoon uh, bij mezelf nagedacht. en Ik moet een goed, een goed moment bepalen uh, waarop, om te zien... Van, wat heeft de kant nog nodig om, om uh, zijn volgende hoofdstuk in, uh, in zijn geschiedenis te schrijven. En uh, ik denk dat... ze dat we nu een belangrijke periode hebben afgesloten. Voor mijn idee dan. We hebben de zaterdagkant vernieuwd vorig jaar. We hebben de, de kranten gehad dit jaar. Uh, de oplaag is stevig. Uh, financieel zijn we gezond. En ik denk dat ze vooruitkijkend komen er weer nieuwe uitdagingen. En dat, uh, dat, dat moet hij wat anders maar gaan doen. En dat, dat is met name de transitie naar digitaal. Ja, daar ligt voor de kant een enorme uitdaging natuurlijk. Ook wel in de, in de papieren oplagen hoor. Maar digitaal zeker. Um, ...daar zullen we echt toch wel onze plek moeten gaan veroveren. En, en jij zegt, wel... daar moeten ze iemand bij zetten die daar ook echt wat mee heeft. Heb je daar minder mee dan, met, met, die, met die digitale wereld? Nou, nee, ik denk er wel graag over na, maar, maar ik, ik ben natuurlijk van oorsprong wel echt een krantenman, hè? Dus uh, ik, ben, ik ben handig met papier dan met digitaal, ja. ja. Je noemde al wat veranderingen die onder jouw bewind zijn doorgevoerd. Waar ben je het meest tevreden over? Nou, de zaterdagkant, De vernieuwde bijlagen, letter en geest en tijd. Die zijn bij de lezer fantastisch goed gevallen. En uh, die doen het heel goed. En... Ze worden ook wel. Ze, ja, het wordt een beetje een voorbeeld in, in krantenland. Er wordt veel gekopieerd, dit succes. Ja, ben je niet bang, want dat is natuurlijk. En, en nogmaals, die cijfers laten ook zien dat de papierenkrant nog steeds goed gaat wat betreft trouw. Dat daar straks iemand komt die alleen maar kijk heeft op, op de digitale wereld en die, en die zeg maar, dat kindje van jou laat verslonsen. Nou, dat, gaan, dat gaat niet gebeuren hoor, denk ik. Kijk, okay, We zitten in een heel goed huis bij de persgroep, een goede uitgever. En uh, die gek is op kranten, ook houdt van gedrukte kranten. Dus die, die uh, heel goed weten hoe ze daarmee om moet gaan. Dus daar ben ik helemaal niet bang voor. En ik, kijk, die positie van, van trouw op die markt is zo stevig. Uh, we hadden afgelopen zaterdag een lezersdag... waar weer uh, 400 enthousiaste lezers te gast waren hier op de redactie. Nou ja, yeah, die mensen zijn zo verknocht aan die krant. Dat is uh, het goud waar je over moet waken. Ja, jij blijft hoofdredacteur tot er een opvolger is. Ja. Uh, en daarna? Nou ja, ik denk het mooie van ons vak, dat je, je kunt altijd weer gaan tikken, dat is het mooie. Mm -hmm. Dus uh, waarschijnlijk wordt het gewoon terug naar de redactie en uh, daar leuke dingen gaan doen. Goed, die optie is gewoon, Dus dat betekent dat je gewoon bij trouw blijft dan? Ja, ja, ja. ja. Dat denk ik wel. Ik weet het niet zeker, want ik heb er nog echt, niet echt heel goed over nagedacht. Maar uh, ik denk het wel, het is toch wel heel erg mijn krant, ja. Ja, ja. nou duidelijk. Um, nou ja, dan is het helemaal uh, zo klaar als een klontje, want dan blijf je ook hier gewoon in ons mediaforum komen, toch? Ja, je weet het. Oké. Okay. Dankjewel Willem. Oké. Okay. Hoi. Dag. U hoort het misschien al. De oplagecijfers van de kranten werden vanochtend bekendgemaakt. De grootste stijger is het FD, het Financieel Dagblad. De betaalde oplage van deze roze krant steeg met 5 En de Telegraaf is de grootste daler. De oplage van de Telegraaf is het afgelopen kwartaal gedaald tot onder de 500.000. Mediahistoricus Mariette Wolf schreef een boek over de geschiedenis van de krant. Wat is volgens haar de verklaring voor de achteruitgang van de oplagecijfers van die Telegraaf? Wat je ziet is dat kranten met een algemeen publiek het hardst worden getroffen. En, en daarmee bedoel ik kranten als de Telegraaf, maar ook bijvoorbeeld de regionale dagbladpers. Dat zijn kranten die niet een specifieke doelgroep kennen. Zoals bijvoorbeeld de Volkskrant en NRC en ook bijvoorbeeld Trouw dat wel hebben. Die hebben een publiek van wat hoger opgeleide en wat kapitaalkrachtiger lezers. En die blijken wel bereid om te blijven betalen voor, laten we zeggen, verdieping kranten met een algemeen publiek, die zijn veel kwetsbaarder. Heeft de Telegraaf de laatste jaren wel genoeg aan vernieuwing gedaan? Wat ik opvallend vind is dat alle dagbladen inmiddels op tabloid zijn overgegaan... en de Telegraaf als enige dagblad nog steeds broadsheet-formaat kent. En eigenlijk is dat wel een beetje wonderlijk... als je kijkt naar de geschiedenis van de Telegraaf... dan is de krant vanaf de oprichting in 1893 altijd heel innovatief geweest... heel erg op vernieuwing gericht... En qua journalistieke stijl eh, en qua opmaak. En die vernieuwing ja, die, die is toch een beetje eh, verdwenen als je, als je het hebt over de opmaak, in ieder geval. Mediahistoricus Mariette Wolf was dat. De toezichthouder in New York heeft bedrijven aangepakt... die in te huren zijn voor het schrijven van positieve recensies. Vaak worden er vanuit Oost-Europa positieve reacties op internet geplaatst... om zo de reputatie van onder meer seksclubs, haarverwijderaars... en tandenblekers te verbeteren. De toezichthouder noemt deze praktijken erger dan reclame... omdat het hier niet duidelijk is dat het om een advertentie gaat. 19 bedrijven werden samen voor 350.000 dollar beboet. Twitter en tv zender CBS hebben een reclamedeal gesloten. Twitteraars krijgen reclamefilmpjes in hun timeline te zien... waarin ze worden opgeroepen om naar bepaalde tv-programma's te kijken. De reclames die je dan ziet die worden natuurlijk afgestemd op de gebruikers. Internetondernemer Danny Mekits, goedemiddag. Wat, wat moeten we hier nou van verwachten, Danny? Ja, nou, het is in elk geval een eerste grote stap. Het is de grootste deal namelijk die Twitter ooit gesloten heeft... Uh, om uh, te proberen de beurswaarde toe te laten nemen. Want Twitter heeft nog niet zo lang geleden min of meer, dat ging een beetje stiekem... want officieel mogen ze daar nog geen uitspraken over doen... maar in elk geval bekendgemaakt dat ze naar de beurs willen gaan... en dat betekent natuurlijk wel dat ze aan inkomsten moeten gaan werken. Nou, nu is het gegeven dat veel mensen die twitteren vaak dat combineren met het bekijken van tv... En dit is een punt van CBS om hun shows beter bekeken te laten worden. Ja, maar dat snap ik vanuit CBS gezien. Vanuit Twitter is het ook verstandig, want als dit de eerste commerciële partij is die dit doet, CBS dus, dan volgen er ongetwijfeld meer. Ja, dat klopt inderdaad. Het is wel de grootste partij tot nu toe, maar niet de eerste. Twitter heeft uh, kort geleden een programma aangekondigd, dat heet Amplify... En het programma houdt kort gezegd in dat je als adverteerder... Uh, en in dit geval dus een grote tv-station met meerdere uh, grote programma's en zenders... ervoor kunt zorgen dat op het moment dat mensen het tijdens jouw show hebben over jouw programma's... dat de berichten van mensen in andere mensen hun timeline worden aangevuld met korte filmfragmenten. Dus om een voorbeeld te geven, uh, ik kijk naar een uh, mooi programma op TV... en ik schrijf daarover, jij volgt mij op Twitter... En het tv-station kan er dan voor zorgen dat je niet alleen mijn bericht ziet... maar ook bijvoorbeeld het fragment waar mijn tweet, waar mijn Twitterbericht over gaat. En de bedoeling is uiteraard om op die manier meer mensen af te laten stemmen op het tv-station. Ja, en dat betekent dus ook dat het een verrijking kan worden voor de Twitter gebruikers zelf. Het is dus niet alleen een manier om geld te verdienen... maar als we dit goed aanpakken, dan kan het dus zo zijn dat als we het gaan hebben over tv-programma's op Twitter... je daar ook het bijbehorende fragment van kunt zien... En daar kan dan uiteraard ook weer een advertentie in verpakt zitten. Ja. Maar goed, in het voorbeeld CBS snap ik dat dan, want dan is het uh, iets wat elkaar versterkt. Maar uh, ik kan me zo voorstellen dat bijvoorbeeld Coca-Cola dat ook wel zou willen: dat ik ongevraagd uh, reclames van Coca-Cola via Twitter binnenkrijg. Ja, ja, nou dat is natuurlijk al het geval. Op dit moment zie je namelijk dat als je een Twitter-gebruiker bent, dat er regelmatig berichten in je tijdlijn verschijnen van bedrijven of mensen die je niet bent gaan volgen. Ja. Dat zijn dan gekochte advertenties... die verschijnen op dit moment al uh, in je tijdslijn. Maar het is inderdaad zo dat dit programma uiteraard... in de toekomst ook gebruikt gaat worden voor andere toepassingen. En ja, dat kan inderdaad betekenen dat mensen dat vervelend en storend gaan vinden. Het is de vraag of Twitter dan bijvoorbeeld een betaald model gaat introduceren... waarmee je met een klein bedrag uh, die advertenties af kunt kopen... Dat hebben grote bedrijven zoals Facebook overigens op dit moment uh, nog niet gedaan. Ook bij Google kun je bijvoorbeeld de advertenties nog niet afkopen... maar dat is iets wat we wellicht in de toekomst uh, kunnen verwachten. Maar uiteraard is het altijd belangrijk om ook als gebruiker te laten weten... aan Twitter in dit geval wat je van die nieuwe ontwikkelingen vindt. Want al eerder is uh, bijvoorbeeld uh, gezien bij uh, Facebook... dat grote groepen gebruikers die ontwikkelingen tegen kunnen houden. En ik denk dat dat ook de reden is waarom in dit geval Twitter ervoor gekozen heeft om deze nieuwe advertentievariant in de eerste plaats met de tv-stations te gaan doen. Omdat dat toch misschien wel een van de fijnste toevoegingen van advertenties kan zijn op het netwerk. Internetondernemer Danny Makers, dankjewel. Dan is hier de laatste vraag, de handbraak. De Beatles naar blokken. Het media Op 24, december, sorry, 24 september 2000 was de Belgische politicus Philip de Winter te gast bij Buitenhof. Het ging daar een debat met Henk Kamp, die was toen nog Tweede Kamerlid voor de VVD. Het bezoek van de Winter ging gepaard met een demonstratie van antifascisten... die het zelfs lukte om de studio binnen te dringen... en de Vlaamse politicus met chocola te besmeuren. Meneer de Winter, uw bezoek aan Nederland is niet geheel onopgemerkt voorbij gegaan. Zo te horen. Ja, dat klopt. Ik, eh, ik dacht dat nee. Oh, oh, oh. hey, buiten wordt er gemanifesteerd, binnen ook. Er wordt hier gesproken door Philip de Winter. En die wordt gewoon maar centraal. Die is nee, het is goed. Die man, dat dit allemaal perfect gasteleerd ja, is, dit soort dingen, ja. Uh, ik stel voor, Kom mag in de kamer even, mag in de kamer even. In de studio of, dit soort dingen zou je kunt uh, organiseren. Ik wou u vragen dat wij de, het de debat, ik, mogen we het zo dat we verzorgen. Mijn ogen is er kapot. Ja. Vindt u het goed? Vind u, Vindt u het goed? Vindt u het goed? Vindt u het goed? In de studio dit soort dingen te voorkomen. Vindt u het goed dat we over een half uur het debat hervatten? Ik wil het debat voeren. goed. En dat we dat u zoveel mogelijk verzorgen. Het debat moet gevoerd worden in een democratie. Ik denk dat dat het zo is dat wanneer een partij 15% van de stemmen haalt... Oh ja, inderdaad gaat... in de mogelijkheid moet zijn om de wil van het volk te laten respecteren... en ervoor te zorgen dat inderdaad het democratische debat kan gevoerd worden... en niet verhinderd wordt door een aantal fascisten... zoals we hier buiten aan het werk zien op dit Mag ik moment. Vragen, u... ik kom binnen een half uur terug. U hoorde presentator Peter van Ingers samen dus met Philip de Winter. Een half uur later ging dat debat inderdaad door... hoewel ook dat gesprek verstoord werd door vuurwerk... dat voor de studio werd afgestoken. Dit is Radio in LUNCH het Media Forum. Vandaag met Katrien Keil, presenteert uh, geregeld allerlei programma's, is columnist ook, hartelijk welkom. En al jarenlang journalist ook trouwens. Paul van der Lucht is hier, baas van RTV Utrecht. Hartelijk welkom. Dank je. Uh, Paul, morgen trapt Roos, dat is de overkoepelende organisatie van al die regionale omroepen. Het jubileumjaar af, dat wil zeggen. Uh, 25 jaar regionale omroepen in heel Nederland. Er zijn ja. omroepen die al veel ouder zijn, ja. maar de laatste kwam er 25 jaar geleden bij. Precies. Dus was heel Nederland bedekt met regionale omroepen. Precies, dat was uh, Radio M in Utrecht. De voorganger van RTV Utrecht. Ja, precies. Ja. Is dat nou een feest uh, met een hoop vrolijkheid? Of, of heeft daar, zit daar een hele bittere bijsmaak ook bij? Nee, het is een feest met een hoop vrolijkheid. Regionale omroepen zijn uh, heel erg uh, populair in Nederland. Voldoen aan een behoefte. Er zijn uh, uh, elke week 6,5 miljoen mensen... die kijken naar regionale televisie. De regionale radiostations tezamen... zijn het grootste radiostation van Nederland. En dat bereiken we niet met alleen maar onzin of pulp of wat dan ook... dat bereiken we met zo goed mogelijke regionale journalistiek. En daar zijn we hartstikke trots op en dat gaan we vol vuur en vrolijkheid vieren. Ja, maar er zijn allerlei snode plannen. Jij bent vorige week in deze uitzending geweest... Uh, met het plan van uit uh, Hilversum... Hè, dat, uh, ja, dat, dat, dat dat allemaal weer op één hoop moet Dat was vroeger ook zo, toch? Viel, vielen de regionale omroep onder de NOS? Ja, de, de, de, de noordelijke en uh, dat was de RONO, volgens mij. En daar hebben ze daar nog wel eens nachtmerries over in het noorden. Met werd er gewoon een commissaris het, naar het noorden ja. afge afgevaardigd... Ja. en die moest daar de boel gaan commissaris regelen. Commissaris voor regionale omroepzaken. Ja, precies. Maar toen was het ook wat anders georganiseerd... want toen had je zeg maar overkoepelende NOS. En dat was toen, de, de wat, wat nu de NPO is... en de NOS, gezamenlijk. En die regelde dat radiostation. Uh, want het was alleen maar radio. Ja. Inmiddels is het allemaal veel complexer. Hè. We hebben dertien regionale omroepen met radio en televisie. Uh, en dat zou je met één commissaris... Uh, nooit meer lukken. Nee, Maar goed, even het plan is dus van dat dat allemaal... één club moet gaan worden. Tenminste, dat is het dat plan, is het plan van de... wat hier op tafel ligt. Dat is, is, is een plan van de NPO... En dat is naar Den Haag gestuurd. Ja, en daar verzetten wij ons veld tegen. Ja, regionale omroep zijn er niet blij mee. Katrien, kijk jij vaak naar regionale omroepen of luister je ernaar? Uh, nou, ik moet heel eerlijk zeggen van niet. Maar uh, dat ligt echt aan mij. En niet aan de regionale omroepen. Ik heb wel voor RTV Noord-Holland gewerkt. En ik moet zeggen dat ik verbaasd was over hoeveel mensen naar die omroep kijken. En ook hoeveel buitengewoon leuke programma's te maken. En wat ik aantrekkelijk vond. Je bent in Hilversum, heb je te maken met een enorme hiërarchie. Je hebt een plan, en dan moet je via allerlei managers en weet ik veel als programma maken. En dan word je helemaal gek, want tegen de tijd dat dan zo zover is dat het misschien ooit uitgezonden zou kunnen worden, ben je drie jaar verder. Dus het is gewoon heel leuk om een regionale omroep te hebben, waar je gewoon naar zo'n. Uh, uh, baas toestapt en zegt ik heb een leuk plan. En die zegt, ja, dat doen we of nee, dat doen we niet. En klaar ja, is het. Klaar en is het gebeurd. Ja, en heerlijk. de hoofd, hoofdredacteur Schone die het net had over zijn lezersdag waarbij hij trots is dat er 400, 500 mensen over de vloer komen zo'n redactie. Dat moet hij vooral zijn, want dat is een ongelooflijk goed resultaat. Als RTV Utrecht een open dag organiseert staan er 6000 mensen op de stoep. Ja, geweldig toch. Ja. Ja. Maar goed, eventjes vanuit, uh, het, uh, vanuit het portemonnee geredeneerd is het toch niet zo'n gekke gedachte om, om samenwerken gebeurt nee, al nu, maar dat ik... zou nog veel beter kunnen? Ja, dat denk ik niet. Ik, uh, uh, RTV Utrecht heeft ook een lokaal radiostation in zijn portefeuille. Dat heet Funix. Dat radiostation, daar is in uh, 2012 de landelijke publieke omroep uit financiële overwegingen een partij in geworden. Mijn vergadertijd is met een factor 10 toegenomen op dat radiostation. Ongelooflijk. Eerst deden we het gewoon met vier lokale omroepen en dat was, uh, nou, we zagen elkaar eens in de drie maanden. Ik ben vorig jaar, ben ik wel. Eén keer in de drie weken ben ik ter vergadering geroepen. En dan is er een zenderedactie en dan bemoeit de NPO zich ermee. En dan kan je niet tegen verzetten ofzo. En dan bemoeit een AVRO zich mee En dan bemoeien uh, al die zenders. zich dat mee. is allemaal dat, weet dat, je achter nou, de schermen. gaat me even om de kijker of de luisteraar. Die zit, daar, nou, die zit daar bij die radio. En dan zou het toch alleen maar goed zijn om, uh, om, om samen te werken. En, en dat... Nee, daar, daar verzet ik me ook helemaal niet tegen. Samenwerking prima. Want er is heel veel uh, inhoud die op de landelijke omroepen wordt uitgezonden. Waar de regionale omroep ook zo'n voordeel mee kan doen. En omgekeerd. Maar moeten wel zelfstandig blijven. nou ja, het, het lijkt mij dat uh, als je ziet dat de regionale omroepen hun programma's produceren tegen een veel en veel lager tarief dan de landelijke, dat je eigenlijk die regionale omroepen als voorbeeld zou moeten nemen. Een landelijk minuutje televisie is tien keer zo duur als een regionaal minuutje televisie. Dus kijk nou naar wat je van die regionale kan leren en uh, wat Catherine net zegt. Het is Makkelijk, het is flexibel. Je hebt geen omroepen, je hebt geen zenderedacties. Je hebt het allemaal niet. Ja. En uh, dat, dat is... En bovendien, daar komt nog één ding bij. Dat wij met die regionale omroepen gewoon ons nieuws uit de regio halen. Daar willen we die regionale mediacentra voor opzetten. In Brabant is daar een hele goede aanzet uh, toegemaakt. En dat moet je regionaal organiseren. Samen landelijk. Met de uh, regionale krant ook. En ja, zo. Bibliotheek Bibliotheken noem maar op. Ja. Oké, okay, we uh, praten zo meteen door over andere zaken. Bijvoorbeeld Gelukkig. Nairobi. Want uh, is die zaak daar nou opgelost? Niet? Nou ja, wie weet heeft Jan van der Put het laatste nieuws uh, daarover in het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nou, ik heb het niet. En wel andere dingen. De man die in 2008 zijn moeder hielp met zelfdoding... hoeft waarschijnlijk niet de cel in. Het Openbaar Ministerie heeft een voorwaardelijke celstraf... van drie maanden geëist tegen die man, Albert Heringa. Die legde vast hoe hij zijn 99-jarige moeder hielp bij zelfdoding... door inname van malariapillen, slaappillen en een antibraakmiddel. De transportsector gaat meer jongeren opleiden tot vrachtwagenchauffeur. Er is nu nog geen acuut tekort, maar als de economie aantrekt... moeten er snel duizenden chauffeurs bijkomen. En als minister Ascher het plan goedkeurt... betaalt de overheid 20 miljoen euro mee. De Russische autoriteiten gaan alle bemanningsleden... van het Greenpeace-schip de Arctic Sunrise aanklagen. En hun wordt waarschijnlijk piraterij ten laste gelegd. De bemanningsleden zitten nu vast op de ijsbreker. Die ligt voor anker bij Moermansk. Onder hen zijn twee Nederlanders. En in Duitsland vertrekt fractievoorzitter Kunast van de Groenen. Aanleiding is de nederlaag van haar partij bij de parlementsverkiezingen. Ook het partijbestuur is weg. Gisteren kondigde ook FDP-leider Russler al aan terug te treden... na de teleurstellende verkiezingsuitslag van zondag in Duitsland. Dat zijn de hoofdpunten. Awb Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Er staat één lange file op de A2, Eindhoven richting Maastricht... tussen knooppunt Baterdorp en knooppunt de Hocht, zes kilometer. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. Lunch met Jurgen van den Berg. En het mediaforum vandaag met Katrien Kijl en Paul van der Lucht. Um, ja, de zaak in, in Nairobi. Gijsling daar aan de gang krijgt uh, afgelopen dagen uh, natuurlijk veel media-aandacht. Nieuwsuur, Poonieuws, Paul en Witteman. Veel duiding, maar uh, ook het laatste nieuws met uh, live-bijdragers. Katrien, uh, in veel programma's zaten ook dezelfde deskundige. Hè? Bibi van Ginkel hebben we veel voorbij zien komen. Terrorisme-expert. En uh, ook antropoloog Jan Abink. Um, vind jij dat eigenlijk storend dat, dat dan steeds dezelfde mensen opduiken? Oh, nou, dat is niet alleen bij Nairobi zo. Ik bedoel... Uh... Je ziet steeds dezelfde deskundigen voorbijkomen. En dat, dat vind ik inderdaad wel irritant af en toe. Ja, dat ik gewoon al bij wijze van spreken kan uittikken... wat ze gaan zeggen van ja, tevoren. Ja. Uh, ja, ik weet niet hoeveel experts er zijn op het gebied van Nairobi... en, en met name deze organisatie nee, ook. Nee, maar het is natuurlijk wel ja, het is een land in Afrika... waar ze aan dat soort dingen niet gewend zijn. Ik, bedoel, ik denk dat bijvoorbeeld in Nederland... onmiddellijk het hele winkelcentrum afgesloten zou worden... voor persen en, en uh, nieuwsgierige mensen. Dat is daar helemaal niet gebeurd. Nee. Dus Natuurlijk. Het, het, is, ja, het, is, het is behoorlijk chaotisch. Want op het ene moment wordt ook gemeld: van nou, we hebben de zaak onder controle. Dan weer niet. Uh, vanochtend zijn er ook weer schoten gehoord. Terwijl gisteravond de, de melding was: van nou, nu eindelijk hebben we alles uh, in de hand. Uh, Paul, hoe kijk jij daarnaar? Ja, nou ja, met eens. Puinhoop, uh, ik ben het met Katrien eens. Het is een puinhoop. Ik denk dat de. Kort de, de, de, de, de, de samengevat. Bevrijdings, de bevrijdingsactie is een puinhoop. De berichtgeving is een puinhoop. En we kunnen er geen chocola van maken. En zelfs alle experts als, uh, als Bibi van Ginkel weten niet precies wat er aan de hand is. Ja, maar dat vind ik dan ook, weet je wel. Want dan zit zo'n deskundige... die zit vanuit een veilige uh, uh, airco-studio in, in Nederland... te vertellen hoe het allemaal moet nou, en ik hoe het allemaal misschien... Dat ze naar, naar nee, ik bedoel, het heeft allemaal niks met elkaar te maken natuurlijk. Snap je wat ik bedoel? Het is allemaal zo vanuit, het, uh, vanuit de verte hinein interpreteren. Ja, maar en... moeten we dat dan helemaal niet doen? Vind jij zulke mensen uitnodigen in programma's? Want nou, zij niet. geeft wel duiding over welke groep daar dan achter zit... en wat nou, dat ja, voor lui dat zijn. Het, en... Ja, maar ook dat weet ze niet zeker. Hè? Maar... Want Het is ook helemaal nog niet eens zeker welke groep het is. We ja, Weet alleen haapt, of... wel dat er een echtpaar met een zwangere vrouw is vermoord, die, die blijkbaar uh, heel veel uh, belangrijk werk deed in Afrika? En dat vind ik echt verschrikkelijk. Maar meisje van Brabantse... Uh, die in ja, ieder geval. In uit Brabant ja, uit Eindhoven, die ja. Voor, de, voor Clinton werkte. Ja. Nou, dat is ja. toch verschrikkelijk. Maar goed, maar verder weten we niks. Wat is hun doel? Wat willen ze? We weten het allemaal niet. Ah ja, je mag blij zijn dat je, uh, als hier in Europa dat soort dingen gebeuren... dat je dan toch dan heb ik toch het idee dat de berichtgeving op een wat ander niveau staat... dan wanneer het daar gebeurt. Hm. Daar mag je dan wel weer blij mee zijn. Nou ja, ik zat gisteren Paul Witteman te kijken. Daar, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik wel een beetje schrok van het feit... dat daar meer of meer geconstateerd wordt. dat, dat, dat Er wordt gezegd dat er Finnen bij zijn en en en, en, Europeanen, ja. en Amerikanen. Nou? En misschien Eerse? zelfs een Nederlander, ja. die op het vliegveld is opgepakt. Die, ja. die Britse mevrouw inderdaad, die, ja. Precies. die witte weduwe... Ja. Ja. Dus dat, dat komt, dan komt het toch ineens heel dichtbij ook. Wat zijn dat dan voor mensen? Ik heb geen idee. Maar, maar daar, zou, je, je graag, daar toch... zou ik graag meer over willen weten. Maar over die moslimstrijders hebben we toch wel meer gehoord? Dat er allemaal jongens uit Den Haag... en die weder, de waar... Ja, oké, okay, maar dat zijn wel mensen die enorm fanatieke moslims zijn. Dus ja, blijkbaar is dat uh, erg trendy op het ogenblik. Hmm. Uh, journalisten staan allemaal vrij dichtbij daar. Hè, want heel dichtbij, staan uh, met de neus boven. Wat, wat vind je daarvan? Ik zag, uh, ik zag daar een, een, een aantal, uh, bij die beelden gisteren van de BBC... zag ik een aantal gehelmde soldaten die uh, bezig waren met de bevrijding. En er staat gewoon. Ik bedoel, die die gehelde soldaten die zitten gehurkt. Dus die zijn in dekking. Want je weet nooit wat er op je af kan komen aan kogels. En daar staat een Britse journalist tussen. Niet met een helm op schoofd, Maar die staat daar gewoon verslag te doen. Ja, volgens mij vraag je dan ook wel om moeilijkheden. Mm. Het, is een, een, een, ja, het is een ongeorganiseerde uh, bende. Nou, daar zal dat ook wat. De, de, de chaos is natuurlijk groot. Als er zo'n winkelcentrum wordt overvallen. Door allemaal gewapende types. En ik heb dan ook meteen uh, fantasieën over. Of wat er zou gebeuren als zoiets bijvoorbeeld... in Hoog Katarijnen zou plaatsgrijpen. Dan, ja, dus de, de puinhoop natuurlijk ook niet te beschrijven. Ja. Maar ik heb het idee dat dit iets erger is dan nodig. Maar ik sta er niet met mijn neus bovenop. Het is de eeuwige discussie van, voor journalisten dan. je wilt toch ook, we willen gaan weten graag wat er ja. gebeurt. Ja. En je wilt inderdaad de beelden zien. Dus moeten ze ja. dan wel of niet daarheen gaan? Vind ja, je? dat is heel moeilijk. Maar ik denk dat we langzamerhand... en dan straks gaan we het ook nog over een ander onderwerp hebben. Daar zal dat ook weer bij komen. Kijk, vroeger als je verslaggever was, dan was je iets bijzonders. zeg. Maar tegenwoordig is iedereen verslaggever. Je pakt je telefoontje, je maakt wat beelden, uh, je doet er wat tekst bij en klaar. En uh, dat is natuurlijk wel de vraag. Ja, het, het is toch een vak. Ik merkte toch ja, wel als al ik uiteraard, vind ik ook. Maar... het is toch een vak. Want er wordt er van een verslaggever, en een goede journalist, toch gevraagd dat die op een goede manier verslag doet van datgene wat ja. er gebeurt. Maar ja, als je dat dan kun je niet zomaar als je alleen maar een mobiel telefoontje in je hand hebt. Dan ben je, ik helemaal je een met je één interpretatie. Maar maken. weet je wat wel het punt is? Op een gegeven moment heeft daar dus iemand beelden geschoten met zijn telefoontje. En dat is wel het meest bekeken ja. beeld op op, uh, op internet, dus ik wil... Want sensatie, want sensatie ja. tuurlijk. Pa Paul, je hebt, uh, die beelden heb je ook gezien allemaal. Wat, wat, wat, wat vind je daar dan van? Ja, verschrikkelijk. Ja. Maar moet dat wel of niet getoond Ronddaad worden? Een dat verschrikkelijk. Nou, ik vind wel dat je... Uh, je, je kan het niet meer tegenhouden. Daar kan dat is je, het punt. Dan kan je met een soort fatsoensrakkerij... kun je zeggen van, nou ja, daar zie ik te veel bloed... dat doen we niet, maar... Uh, uh, andere mensen denken daar anders over En degene die daar die foto heeft gemaakt Die vindt zijn eigen foto natuurlijk fantastisch Dan dondert hij op internet En mensen struikelen daarover, kijken daarnaar Zelfs als ze het eigenlijk niet willen zien En andere mensen willen het zien Je komt met, oh. met dat soort fatsoensgrenzen nergens meer We zien veel mensen in paniek Mensen liggen ja, uh, Raken die beelden jou? Nou ja, ik, ik, ik vind het vreselijk om naar te kijken Ik heb het ook niet bekeken Ik zag wel dat het het meest bekeken was Maar ja, ik denk altijd maar veronderstellend Omdat je familieleden daarbij zijn Weet je wel? Zo, dan ben, je, ja. dan ben je gezien als Precies. je dan vervolgens op internet uh, terugkijkt. Maar ja, daar denkt nooit iemand bijna. Dus. Uh, er, was, er was nog een uh, wat, wat lichte uh, commotie. Nou, dat is ook overdreven. De want een Nieuwsuur die kondigde dit onderwerp aan. En die deden dat met een teaser, zoals dat heet. Zo'n klein voorfilmpje waarin je dus inderdaad dit soort angstige beelden zag. Uh, vinden jullie dat dat kan? Dat ja, maar moet voor je dan promotie, met twee maten meten? Moet, moet je het dan wel gewoon op internet overal kunnen zien? En mag dan ineens, als je dan journalist bent, en mag het dan ineens niet? Dat is zo lastig. Want voor je het weet ben je enorm rug en test bezig, zeg nou. maar. Nee, Maar goed, het idee erachter is natuurlijk van... Je, je probeert mensen naar je programma te laten kijken... door uh, sensationele beelden te laten zien. Maar... Ja, dat weet ik nou niet. De, de eerste, mijn eerste indruk was eigenlijk ook van... ja, dat kan eigenlijk niet, dat moet je toch niet doen. Maar ja, aan de andere kant, je gaat een uitzending daarover hmm. maken... Ja. en het leven zit zo vreed in elkaar. En die gebeurtenis zit het, zo vreed in elkaar. En het is een chaotische gebeurtenis. Dus dit is een prachtige illustratie... van dat het allemaal ja. uh, gierend uit de klauw loopt. Ja. De Nederlandse motoragent Piet Kast is agressie in zijn werk zat. Hij zet zijn verhalen op een blog. Binnen een paar uur werd zijn blog door ruim 300.000 mensen gelezen. Hij begeleidde ouders naar een stervend kind dat betrokken was bij een verkeersongeluk. reed voor die ouders uit via de vluchtstrook en kreeg daarover veel kritiek van andere automobilisten. Laten we even luisteren. In telkens weer werden we geblokkeerd door automobilisten die een voertuig keerden over de doorgetrokken streep om terug te rijden. Diverse automobilisten die buiten een voertuig stonden, keken met boze blikken naar het voertuig, met daarin de ouders van het slachtoffer en de woorden die erbij gebruikt werden, waren ver beneden pijl. Ik was woest. Als ik die, die red uh, met die mensen aan iedereen had uit moest leggen... van waar ik mee bezig was, dat die mensen dus op weg waren naar een stervend kind... dan uh, hadden die ouders mogelijk niet op tijd kunnen zijn. Ja, dat is een stukje uit het hart van Nederland. Eén van de, van de uitingen, want vorige week woensdag berichtte de Telegraaf hier al over. Geen stijl had er iets over. Een dag later volgde het hart van Nederland, dus zelfs de... Uh, standaard schreven over en uh, nog, nog meer kranten... de Volkshand uh, vanmorgen met een verhaal. En gisteravond zat deze podcast bij Humberto Tan. Dus al met al, een, nou, bijna een week is, is dit hele verhaal uh, gaat dit al rond. Katrien, uh, heb jij de verklaring voor waarom dat zo'n lange aanloop heeft? Nou, ik, ik zag dat, dat dagboek in de Telegraaf een week geleden... en ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb het niet gelezen. Want ik dacht, nou ja, een agent... Kan ik zijn. Ja, sorry. Maar dat dacht ik gewoon. Zo. Nou ja, ik dacht. Ja, wat kan mij dat nou schelen wat de agent vindt? Maar ja, toen ik dus later las wat zijn verhaal was. Ja, nee, maar. Dat Ze moeten werd... jou ook niet aan de kant zetten, geloof ik, hè? Nou ja, kijk, dat is natuurlijk. We zijn altijd vreselijk allemaal met onze eigen dingen bezig. En uh, dus dat geldt voor die automobilisten. Maar dat geldt ook misschien wel voor mij. Dat ik denk, ja, die man is geen journalist. Wat kan die mij nou vertellen? Maar nu, toen ik het verhaal hoorde van die hmm. ouders. Toen dacht ik wel, oh wat erg is dit. En dit is eigenlijk. maar een voorbeeld. Het is ja. maar een voorbeeld, ja. Maar goed, ik bedoel, als ik me dan weer in die automobilisten verplaats en ik moet ergens snel heen en ik zie dat er mensen langs racen, oh. dan denk ik ook, ja, waarom zij wel en ik niet? Weet je wel. Ja, maar dat is toch iets heel geks ook? Ja, Want, ja dat, dat is ook, ook iets heel geks. Dat ja. snap ik ook wel een beetje. Ja, ik snap het wel. Die is politie is er natuurlijk eigenlijk alleen maar om je buurman op de bondslingeren. Precies, iets daar doet. heb je zelf nooit hey, iets zelf, mee te maken. En zelf nee. ze moeten ze jou niet lastigvallen. Nee. Dat is eigenlijk een klein beetje is ja, gedachte. Het gedacht. is toch eigenlijk, Oh, moet zo'n agent ja, een uitleg geven aan, aan mensen die in de file staan. Nou, ik dat bedoel. is ook zo, maar dat, dat is nou het gevolg van een samenleving... die geen enkele hiërarchie meer accepteert. Hmm. Dan want dat en, is het gewoon. Maar dan toch even over dit verhaal. Want dit gaat nu een week door. En we ja. hadden als gezegd, Volkskrant vandaag... Gisteravond ja, maar erbij. Volkskrant is natuurlijk geaccepteerd. Dan is het ineens... Hmm. Uh, weet je wel, dan, dan mogen journalisten het ook lezen. Ja. Nou ja, je kunt je afvragen waarom de volksland er nog een verhaal over schrijft. als het in al die andere media al is geweest. Dat snap ik ook niet. En gisteravond niet. zat die man bij Humberto Tan aan tafel. Dat ja, snap ik ook niet. Het ik blijft sta... trouwens een, een prima verhaal. Natuurlijk. Ik vind het een en, mooi verhaal. Ik vind het een goed verhaal. En ja. ik, vind het ook, uh, ik ben heel erg voor het herstel van de gezagsverhouding. Mevrouw Kruid. Ja. Dus dat u zich ook houdt aan uh, aanwijzingen van het bevoegde gezag. <laughs> maar uh, ik leuk. heb ook geen idee waarom het een uh, week zudert. Ja. Is dit een reden om. Uh, want jij zegt het al, hè? Je, het komt uit een blog, hè? Uh, nou ja, ja, daarvan zeggen mensen ook van ja, waarom moet ik dat eigenlijk lezen? Maar is dit toch een reden om dan die blogs toch maar eens wat serieuzer te nemen? Van bijvoorbeeld dit soort nou, praktijken, nou, dus, het uitstrijken van dit verhaal over een week. Komt door het detain van journalisten tegenover blogs. Nou ja, dat is, maar dat, daar, daar reken dat ik dat mezelf is, dus ook onder. Dat ik denk, je, ja, artiest, ja, ja, een, toch een blog, willekeurige politieagent kan mij het schelen. Weet mm. je. Maar ja, ja de, massa's, de massa's die je ermee bereikt. Als zo'n blog inderdaad gelezen wordt door 300.000 <laughs> ja. mensen. Nou, menig krant zou zijn vingers aflikken bij, bij zo'n oplage. Ja. Ik denk dat dit, dit uh, meer effect heeft dan, dan zo'n campagne. om uh, je niet tegen uh, allerlei hulpverleners te keren. Die spotjes hebben we allemaal gezien. na alle vreselijke dingen die er gebeurd zijn. Maar dit. Eh, dit raakt mensen me echt. En ja. Dit is een duidelijk voorbeeld Precies. van wat, wat die jongens dus de hele dag meemaken. Maar er zit dus eigenlijk een soort automatisch mechanisme in mezelf. Dat ik denk: Nou, dit is een agent die kan nooit uh, onafhankelijk zijn. Hè? En een volkskrant, daar hoop je wel van dat die onafhankelijk is. Snap je? Dus er zit een soort um, uh, sluiting in je hoofd. waarbij je misschien de verkeerde beslissing neemt. Hmm. Goed, nou, dat is duidelijk. Dan nog even de oplagecijfers. en dan met name de Telegraaf, want dat valt op. Daar zit een, uh, jij bent columnist trouwens voor die krant. Ja. Heb je er al over gesproken daar, hoe dat kan allemaal? Nee, ik heb, er, ik heb er nog niet over gesproken. Want een van de heerlijke dingen van de Telegraaf. is dat je als columnist echt helemaal onafhankelijk bent. En dat ze nooit een punt of een komma in je maar, stuk zitten. Maar snap is jij, want 10% gedaald hè, nu weer. Ten opzichte nou ja, van de vorige keer. die mediadeskundige die we uh, er straks hoorden voor half één. die heeft in zekere zin natuurlijk wel gelijk. Je ziet gewoon dat de kranten die een gerichte doelgroep hebben. zoals de Financiële Dagblad. Uh, dat, die, dat die in oplagen stijgen. En dat mensen met een algemene doelgroep. Ja, dat werkt ja, gewoon niet meer zo. Maar het werkelijke boodschap zat verborgen in haar verhaal. De boodschap is dat de Telegraaf, net als de regionale dagbladen... een krant is voor mensen die wat lager opgeleid zijn... en wat minder hebben te besteden. Precies, en het en eerste is, wat ze doen natuurlijk... is dan bezuinigen dan is, op de krant. Die krant. En dan gaat weer een ja. stuk journalistiek uh, uh, gaat er dan uh, uh, verdwijnen. En ik, ik maak me dan weer met name zorgen... over die regionale journalistiek. Want die kranten hebben natuurlijk weer de grootste tikken gehad... de ja. afgelopen jaren. Ja. Daar is nauwelijks meer iets van over. Want ik bedoel, de te Telegraaf, is wat, wat, daar kan iedereen wat van vinden... maar het is wel een, een echte nieuwskans. Ja, ze... ze hebben vaak nieuwsverhalen, ze vaak hebben goede nieuws... mensen ook in dienst... Ja, en ze maken, ze maken goede verhalen. En nogmaals, je kan het er inderdaad niet altijd mee eens zijn... maar het is, op, het is een goede krant. Ja, maar dan, dan is het toch verbazingwekkend... dat ze, dat, dat blijkbaar maar niet ze, voldoende is... voor mensen om, om naar die krant toe te gaan. Nee, maar het is gewoon zo dat als je natuurlijk maar heel weinig geld hebt... je gaat enorm achteruit in inkomen... wat op het ogenblik gewoon zo is. Uh -huh. En je moet bezuinigen. Ja, jongens, zo'n krant, zo krant is niet goedkoop. Laten we eerlijk wezen. Ja. Uh, als je die andere cijfer nog even snel doorkijkt... nou ja, trouw, trouw doet het aardig. Uh, zeker bij de papierenkrant. Uh, NSC, uh, bij de papierenkrant neemt het... Alles allemaal wel wat af, maar dat, dat sloffen ze aan de digitale kant weer bij. Nexus en dat is ook heel erg achteruit gaan, wat ja. me heel erg verbaasd. Maar goed, digitaal doet de NRC dus, ja, dus, dus heel de, de, en goed En dat, dat is natuurlijk waar, de, waar al die kranten uiteindelijk maar ja, daar zitten, moeten. Daar zitten dan weer de hoger opgeleiden. En daarnaast moet je natuurlijk ook constateren dat de Telegraaf van zijn digitale strategie een absolute puinhoop heeft gemaakt. Dus ze geven hun nieuws gewoon nog steeds helemaal weg. Als je de Telegraaf maar dat doet de Volkskrant toch ook? Ja, nou op een, uh, op een andere manier, veel minder. Wat is het verschil dan? dat een nieuwe berichtgeving, de digitale berichtgeving van de Telegraaf... bijna volledig de krant is. Ja, ik heb een digitaal abonnement op die krant. En ik heb, uh, ik heb de app. Ik hoef dat digitale abonnement eigenlijk nauwelijks te openen. Want ik zie het allemaal op die, uh, op die app van de Telegraaf. Ja. En op hun internetsite. Ja, en daar hebben ze wel een miljoen hits per dag. Hè? Ja, dat is niet niks. Zeker. zeker ja. een van de belangrijke nieuwssites. dank dat jullie hier waren voor het Mediaforum. Katrien Kel en Paul van der Lucht waren dat samen. We doen even een leuk liedje op Radio 1. Dat is ook wel eens leuk. Drie dochters van de dominee, Paul. Haha, ja, oh leuk. Dit is de NCRV dames en heren, Radio 1. <laughs> de Pointer Sisters, natuurlijk. Ja, u voelde er wel aankomen. Shoot, I do it. 1981 81, de Pointer Sisters en Should I Do It. We gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen. Doen we vandaag met Anne van Soest. Die is 67 jaar en komt uit Lexmond. Hartelijk welkom. Dankjewel. je. U bent accountant, meneer van Soest. En u zat gisteren ook aan de radio en u dacht, er klopt iets niet. En u was niet de enige, want uh, uh, we hebben de score aangepast. Uiteindelijk is dat 72 punten geworden. Dat zat hem in de vraag dat in Rotterdam uh, werd dit weekend gedemonstreerd tegen het kabinet. Welke politieke achterban liet zich hier horen, was de vraag. En dat had eigenlijk moeten zijn. Ook in Den Haag werd er gedemonstreerd. En het antwoord op de vraag is dan de PVV. En daarom is die vraag dus alsnog goed gerekend... en is de kandidaat niet met 64, maar met 72 punten naar huis gegaan. Wordt het nog moeilijker voor mij? Voor u, ja. Ja, ja. wordt het moeilijker. En we gaan het toch gewoon proberen. Dus eerst maar eens de nieuwsfactor bepalen. Daar komt-ie. Tegenbegroting. De plannen van Prinsjesdag moeten op de schop. Maar de verbeteringsvoorstellen gaan alle kanten op. De Nationale Nieuwsquiz. Economisch herstel. Nederland uit de crisis inkomsten die geraamd waren, zijn nooit gekomen. Werken en ondernemen moeten in dit land weer gaan lonen. Maakt het uiteindelijk in je inkomen niet uit of ga je dat zelfs iets vooruit? Rutte moet in beweging komen. Partijleider Buma zet zijn kaarten op lastenverlichting. Het is dit alternatief. Het is deze richting. Ja, het CDA is bereid om de kabinetsplannen te steunen... maar er hangt wel een prijskaartje aan. Lastenverlichting voor gezinnen en bedrijven. 2,9 miljard euro is het prijskaartje dat eraan vast is geplakt. Vraag 1. Om dat geld vrij te spelen... bevriest CDA-leider Buma alle uitkeringen, behalve eentje. Welke? Kinderbijslag. Dat is niet goed, dat is de AOW. Gezinnen en ouderen worden ontzien in de tegenbegroting van het CDA. Vraag 2. Ook andere oppositiepartijen komen vandaag... met alternatieven voor de bezuinigingen van 5,3 miljard... Welke partij wil het hele pakket aan bezuinigingen schrappen? De SP. Dat is niet goed, dat is GroenLinks. Ze laten die extra miljardenbezuinigingen voor wat ze zijn... en laten het begrotingstekort met 1% oplopen tot 4,3%. Vraag 3. Luister goed. Bij de algemene vergadering van de Verenigde Naties kan vandaag geschiedenis worden geschreven. Als de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken blijft luisteren naar Obama. En andersom, even a handshake would be considered an iconic moment. Dat zou dus al nieuws zijn. Ja, vraag 3: wereldleiders verzamelen zich aan First Avenue in New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Rijkhalsend wordt uitgekeken naar een ontmoeting achter de schermen tussen president Obama en welke andere president? President van Irak. Dat is niet goed. Nee, het, is, het scheelt één letter. Het is de president van Iran. Yes. Rouhani, zo heet Rohani. hij. Want de vraag is, gaan ze elkaar inderdaad een hand geven? Vraag 4. Ondertussen maakt misschien ook een zeer omstreden leider zijn uh, entree. De president van welk land die gezocht wordt door het internationaal strafhof... vanwege volkerenmoord, is vastberaden om de vergadering bij te wonen? Van welk land de president? Nee, pas... Soudaan. Al-Bashir zei op een persconferentie dat, hij zijn recht is, dat het zijn recht is om de vergadering bij te wonen. Hij zou vliegen via Marokko en heeft ook al een hotel geboekt. Vraag 5 is een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Maar, ik, bedoel, ik krijg een bericht, en, en zo ben ik ook opgegroeid en gevoed in de voetballerij, dat het rond is. Maar dat is mondeling rond. Nou ja, voor mij is, dat, is het dan klaar. Dat is het bed van Marbek. Dat is goed, het akkoord tussen hem en HSV. De Duitse club uh, is... Uh, is rond en Studio Voetbal vertelde hij al dat het mondeling rond was. Maar nu zijn dus ook de handtekeningen kennelijk gezet. Vraag 6. In een eerste reactie laat van Marwek weten dat hij nog geen contact heeft gehad met welke sterfspeler bij HSV. Raafel van der Vaart. Ja, dat is inderdaad goed. Daar had ik al eerder een keer mee gewerkt. Uh, hij zegt dat heb ik bewust niet gedaan. Um, uh, want uh, ik vind het niet goed om spelers in dit stadium te gaan bellen. Van de Vaat speelde onder Van Marwijk in Oranje bij het WK van 2010. Laatste vraag. Nog vier punten kunt u ermee verdienen. En die zijn ook nog wel nodig. U ja. krijgt aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. Vraag is heel simpel. Wie wordt hier bedoeld? 4. Ik heb een cyclus van 10 jaar. 3. De geschiedenis blijft bij mij verborgen. 2. De titel van mijn nieuwe boek is ontleend aan een schilderij van een distelfinkje. Mijn derde roman ligt vanaf deze week in de Nederlandse boekwinkels. Donna Tart, nee, toch veel publiciteit over geweest dat boek van haar. Cyclus van tien jaar, ze zei het om de tien jaar een nieuw boek. Puttetje, ja, het puttetje, is inderdaad een nieuw boek en de de eerste heette de verborgen geschiedenis, mooi boek trouwens. Um, ja, nou, Donna Tart, dus die zochten we. Ja. Um, er zijn er twee goed. Dat is heel weinig. Dat betekent dat er zometeen 36 nodig zijn om gelijk te komen. Lastig. Ik denk dat criminaliteit nooit goed te spreken is, was inderdaad. Er zijn bellers met totaal geen juridisch verstand. Ik ben bang dat journalisten zo idioot zijn om da dat soort mensen aan het woord te laten. In Stand.nl, straks om half twee, krijgt u de kans om mee te praten over het nieuws van de dag. Dus we praten, van. Vandaag luidt de stelling: Het is goed dat de SGP zich verzet tegen datingsite Second Love. De SGP onderneemt actie tegen die datingsite. Volgens fractievoorzitter van de Staaij is het aanprijzen van overspel schadelijk... net als roken, alcohol en geld lenen. En daarom zou na elke reclame voor die website de volgende tekst moeten volgen. Let op, vreemdgaan dupeert kinderen. En daarom de stelling dus. Het is goed dat de SGP zich verzet tegen dating sites Second Love. Bent u het eens of oneens met die stelling? De SMS staat naar 7070, kost 50 cent. U mag gratis bellen, 0800 1101. U kunt naar de website www.stand.nl. En u mag ook twitteren eens of oneens. Doe het dan met Hekje Standpunt. Snel door met deel 2 van de quiz, want we gaan het wel gewoon spelen. De opgave is bijna niet te doen. Maar we gaan het toch proberen. Als gezegd, Anne van Soest in deel 2 van de quiz. hier komt de. Nationale de nieuwsquiz. Een veelbelovend medicijn tegen welke dodelijke spierziekte blijkt niet goed te werken? De Dusjanem. Goed, welke zorgverzekeraar maakte vandaag als eerste bekend dat de premium laag gaat? DWS. DSW. Welke telefoniereus maakt bekend zich voortaan alleen nog te richten op de zakelijke markt? Blackberry. Dat is goed, welke PSV hoeft niet te vrezen voor schorsing voor zijn slaande beweging zondag in het duel tegen Ajax? Steenskares. Is goed, de Russische autoriteiten gaan alle bemanningsleden van welk Greenpeace-schip aanklagen? De Arctic Sunrise. Is goed, naast de groen is ook de leiding van welke andere Duitse politieke partij opgestapt? De FDP. Is goed, hoe heet de staatssecretaris die zondag tijdens een wielerongeluk... meerdere botbreuken opliep? Mark Dekker. Sander Dekker, Sander maar we Dekker. de achternaam goed. De Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt voor wasblokjes... die te veel op wat lijken? Snoepjes. Dat is goed. Moslims in welke plaats boycott het slachten van schapen... voor het overfeest volgende maand? Hengelo. Helmond is het. Welke politicus schrijft vandaag in de Volkshand... een opiniestuk over de pensioenen? Pas. Henk Krol. Een speciale opsporingsboot heeft bijna 500 kilo cocaïne gevonden... op een schip dat onder welke vlag vaart? Surinaamse. Is goed. Welke ING-topman is gisteren benoemd... tot commandeur in de orde van Oranje Nassau? Jan Hommen. Dat is goed. Welk land heeft de afgelopen dagen... 80 politieke gevangenen vrijgelaten? Iran. Ook goed. Hoe heet de oud-voetballer? Die is toegevoegd aan de technische staf van Sparta... Pas. Um, John de Wolf. Wie brengt in november een bezoek aan president Poetin... om het Nederland-Rusland jaar af te sluiten? Koning Willem-Alexander. Goed. Zonder welke Belgische spelen moet RKC Waalwijk de komende twee wedstrijden spelen? Pas. Jonas Evans. Ja... Nou, toch nog 11 goed in deel 2. Dus ja, u hebt het nieuws wel aardig gevolgd. Maar uh, deel 1 van de quiz uh, Dat is heel slecht. heeft u een beetje in de steek gelaten. Ja. Met name ook die Donna Tart. Uh, dus u komt op 22. Ja, lang niet genoeg natuurlijk voor de weekwinst. Maar goed. Dat zijn daar ja, de harde feiten. We geven de kaarten mee voor beeld en de geluiden, de lunchradio, de Mok en de lunchbox. Dankjewel. En een goede reis terug naar Lexmond. Dankjewel. We zometeen uh, tijdens de werklunch een glaasje wijn inschenken. Want het gaat heel goed met de Nederlandse wijnboeren. Daarover zometeen een werklunch na het NOS Journaal. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof, Ik geloof in de mensen.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 Vrijdagavond van 7 tot 8, een uur lang in brand met boeken. Naar aanleiding van de Kinderboekenweek 2013. Harry Gele op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Sport, korfballer Loek de Ruiter gaat voor 100 miljoen euro naar KDB 71. U hoort de voorzitter. Met die bedragen tegenwoordig in het internationale korfbal... is 100 miljoen voor Loek eigenlijk gewoon een koopje?